Citydijkers met het NOS-journaal. In Zeeland is een vrouw overleden na een woningbrand. Het vuur brak rond half één s'nachts uit in de plaats Hoofdplaat. Volgens de veiligheidsregio woedde de brand onder de kap en stond de woning vol met rook. Rond kwart over één trof de brand weer de vrouw aan in het huis. Ze werd door ambulancepersoneel verzorgd, maar overleed later. Een uur later was de brand geblust. De politie doet onderzoek in de woning in het Zeeuwse Hoofdplaat. De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die de bestorming van het Capitool in januari vorig jaar onderzoekt, heeft drie advocaten en een politiek adviseur van oud-president Donald Trump gedagvaard. Onder hen is Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York. Trump wilde destijds met hulp van deze vier mensen zijn verkiezingsnederlaag ongedaan maken. De commissie zegt dat ze met Trump in contact stonden om het tellen van de stemmen te stoppen. De burgemeester van Rotterdam wil dat politieagenten uitgerust kunnen worden met paintballgeweren. Met die wapens kunnen verdachten worden aangehouden zonder hen te doden of zwaar te verwonden. Aanleiding voor het plan zijn de rellen op de Singel van eind vorig jaar. Toen werden hulpverleners bekogeld met stenen en vuurwerk. De Grammy Awards worden op 3 april uitgereikt in Las Vegas. De uitreiking zou oorspronkelijk op 31 januari zijn... maar dat werd eerder deze maand al uitgesteld... vanwege de oplopende besmettingen met de Omicron- variant van het coronavirus. Vooral in Californië lopen de aantallen op... en daarom is het evenement nu verplaatst van Los Angeles naar Las Vegas. Het is de tweede keer dat de uitreiking van de Grammy Awards... vanwege de pandemie is verzet. Vorig jaar werd de ceremonie uitgesteld tot 14 maart. Het weer in het westen, midden en zuiden van het land geldt code geel momenteel voor dichte mist. Verder valt er lokaal ook wat motregen. Overdag is het bewolkt met in de middag wat lichte regen en wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 For your hale, Schot, what can you do for your daddy? I you will, know, can I you for your buyer. Sexy girl, for your blow, it on my vest? Dummy infest. Dummy Is it dummy in Dummy in Dummy in ik maak die money up, ah, uh huh That's why she falls in love, ah, uh -huh. dat je peck hebt, mij, uh -huh. Baby, je hebt in gehaald, zo'n mee, cause I don't, eh, follow, come for Lulu, so, loo. so loo. Scars my body net so rook Cause say uh, mariscode in die la la la kan la brengen naar colo. la la la la la la la la la la la la la la wil de tongen la la la la la la money Kan What can you do for your dad? I swear I can't think of for your boy. Sexy girl for your blow it at my wall. It's a infest. In fest, domme in fest, domme in fest. Is het domme invest? Domme invest? Domme, in domme, in domme invest? Domme invest? Domme invest? In is het domme invest? Domme invest? Domme invest? Domme invest? In in is het domme invest? Jonge, neem les. Lange paychecks. Pak steek om show, dus ik neem het mee cash. Ja, doet je best, maar we zijn niet impress. Weekend weer glam, dus mijn focus is weg. Domme invest? Domme invest? T-shirt is 6, maar toch kom ik in Fest. Het is geen stress, want ik maak het weer bek. Neem ermee weg, trek haar hard, Princess. Princess, lem. Dus ik ben in een wasse gemoed. Zet me op, snap, mak die man van je boos. Spend dus en zet me aan zijn en Jij bent van mij als ik drank voor je doe. Domme invest, domme infest? domme invest, domme infest? Is het domme infest? domme invest, domme infest? domme invest, domme infest? Is het domme infest? domme invest, domme infest? domme invest, domme infest? domme Fest, domme invest, is het domme invest? Ai, wat een domme invest, als ik 100 inleg Ben begonnen met stress, nakte brommers in West. Nu ben ik in een villa, maar we stonden in flat Dat een hele lege buik, maar een volle inzet Zeg, kom eens prinses Ik laat laten trucken op een bobbeling trek Eén telefoontje en de jongen is weg Deze hou ik strak maken, los er in bed of ik het er en vergetter met die hitte, is voor even. Ik ben om mijn cheddar voor die glitter en die glimmer. Wijn in mijn oog, zo alle bouten. wijn, zenden naast de media met vuur dan die dikse met de ik Kan Ik ga de muur voor je halen. Schat, wat ga je doen voor je dalen? Als je wil, kan ik dingen voor je baaien. Sexy girl voor jou bloeien, kan ik wel. Is dat domme in vest? Domme in domme infest? in vest? Domme in vest? Domme in domme infest? in vest? Domme in vest? Domme in Domme in Tom me een fest, die zou dat maar invest, Tom me een fest, T me Is dat me en ik had het je nog niet gezegd, maar niet voor niet, het vond ik slecht. Maar het wordt onveilig hier te blijven.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 Oh ja, adem nu maar in. Swims in your direction and could break